1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... hebben hun gesprek over Griekenland in het kanslerambt in Berlijn beëindigd. Wat het gesprek heeft opgeleverd is onduidelijk. Zes uur lang hebben ze gesproken over een oplossing... voor de Griekse schuldencrisis. De president van de Europese Centrale Bank, Trichet, is er ook even bij geweest. Er bestond een verschil van mening over de steun van de banken. Duitsland vindt dat de banken moeten meebetalen aan een reddingsplan... net als Nederland... Frankrijk is hier tegen. Door de ontmoeting van Merkel en Sarkozy is de hoop toegenomen... dat de Europese leiders de komende dag op een eurotop in Brussel... de knoop zullen doorhakken over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Minister De Jager vindt dat Italië meer kan doen... om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Premier Rutte zal daar de komende dag op de eurotop in Brussel op aandringen... schrijft De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de problemen van Italië minder groot... dan die van Griekenland, Portugal en Ierland... De regering van premier Berlusconi heeft vorige week een bezuinigingspakket... van 48 miljard euro door het parlement geloodst. De snelheid waarmee dit gebeurde laat zien dat Italië de problemen serieus neemt... schrijft de jager, maar volgens hem kan Italië meer bezuinigen. De Limburgse woningstichting Servatius wil tientallen miljoenen terug... van haar ex-bestuursvoorzitter en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht. Volgens de stichting zijn zij verantwoordelijk voor het mislukken van het prestigieuze Campus Maastricht-project van de architect Calatrava. Volgens de woningstichting had de bestuurder het project niet goed voorbereid en nam hij te grote risico's. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en 10 tot 14 graden. Overdag wisselend bewolkt en in de loop van de dag verspreid over het land buien met kans op onweer. In het noorden en noordwesten ook zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Henk Sjoerd Oostenhoofd. U bent van harte welkom in het tweede uur van Casaluna. En eigenlijk is dat uw uur. Ja, we gaan verhalen van u horen, dat hoop ik tenminste. Want um, we hebben het afgelopen uur kunnen luisteren... naar een gesprek met kinderboekenillustrator Marit Tunquist. En dat riep bij mij de vraag op welke beelden uit uw jeugd u altijd zijn bijgebleven. Beelden, illustraties. Um, is bijvoorbeeld uh, uh, een beeld uh, die dat veel invloed heeft gehad op u? Uh, hoe u naar de wereld kijkt? Um, is dat een, een foto of is dat een verhaal van iemand? Dat soort verhalen horen we graag dit uur in Kazeluna, een Dus ja, welk beeld is uit uw jeugd u vooral bijgebleven? U kunt bellen. Gratis telefoonnummer hebben we daarvoor. 0800-1121. Dus 0800-1121. Het mailadres is kazaluna.ncf.nl. Kazaluna NCV.nl En twitteren kan met hekje Kazaluna. De eerste beller is Jitske. Een hele goede nacht, Jitske. Ja, Ja, Welk beeld uit uw jeugd is u altijd bijgebleven? Mijn beeld is toen mijn moeder is gestorven. Ja. Ik was... Uh... Ik ben in oktober 26 geboren. En mijn moeder is overleden 1, 2 januari 1933. Mm -hmm. En wij mo ik mocht dat niet weten, want mijn moeder ging naar het ziekenhuis. Ja, en daar werd en dan... geheimzinnig over gedaan? Wat zegt u? Daar werd geheimzinnig over gedaan? Geheimzinnig over gedaan, want de huisarts had gezegd... Van, ja, het kind mag het niet weten... Uh, ze gaat naar, uh, de moeder is naar het ziekenhuis, Ze zal daar weer beter worden. En toen was het eind februari en ik heb toen tegen mijn vader gezegd, waar is men, in mm -hmm. de gezinnen. en waar is mijn moeder? Ja, die is in het ziekenhuis. Maar toen die, de dag van de begrafenis, toen zei ik tegen mijn vader, want toen werd mijn moeder dan naar het ziekenhuis in de stad gebracht. En de stad was een groot begrip voor ons in die tijd. Ja. En uh, toen zei ik tegen mijn vader, als u nou terugkomt van het ziekenhuis, wilt u dan wat lekkers meenemen? En we hadden een, een vrouw die ons hielp in de huishouding en die laat het verhaal voor van Hans en Grietje. En dat vond ik prachtig. En toen kwam mijn vader terug en toen zei ik tegen mijn vader, heeft pa ook iets lekkers meegebracht? Ja, toen had hij krakelingen meegebracht, toen de tijd. Dat was de chance om bij een begrafenis. Ja. Dus was het was heerlijk. Ja. En toen in februari kwam een buurmeisje en die zei, je moeder is dood, je moeder is dood. En ik, ik snapte er niks van. En toen heb ik met mijn vader, tegen mijn vader gezegd, Mem is er niet meer. En ik weet niet meer hoe die reageerde. Mm -hmm. Maar ik ging toen naar de lagere school. En dan had je dus niet een, een trottoir, maar daarnaast was... Een gewone zandpad. En dan had je de straat. En dan liep, liep ik midden op de straat. Er kwam één auto of twee auto's, kwamen misschien hoog uit een keer voorbij. En dan zei mijn vader: je moet aan de kant lopen, want je moet niet overreden worden. Maar aan de, waar ik naar school ging, was de begraafplaats. Ja. En, maar ik dacht dat mijn moeder in dat, in dat zandpad begraven was. En dus ik. Eh, ik zei mijn vader, nee, ik loop met jou naar kerk kerkhof. En toen heeft ze mij de steen laten zien waar mijn moeder lang lag. Dus als ik naar school ging, dan was het aan mijn linkerkant in de begraafplaats met de stenen. Ja. Dan ging ik met mijn rug naartoe naar school lopen. En als ik uit school kwam, dan was het aan de rechterkant. Dan ging ik daar met mijn rug naartoe. Ja. En als nags, dan was ik heel verdrietig, want dan regende het en het woei En dan dacht ik, oh, daar ligt mijn moeder. En ze hebben er nooit meer over gesproken. Mijn vader is later, vier jaar later weer hertrouwd. En nu op drie, toen op 83-jarige leeftijd heb ik voor het eerst een foto gekregen waar ik als baby zit op de schoot van mijn moeder. Nou, dat heeft mijn hele leven, heeft dat, ben ik daarmee bezig geweest. Mm -hmm. En het wonderlijke is dat ik houd van literatuur, zoals van tolststooi, en ga zo maar door. En mijn eerste boek wat indruk heeft me op me heeft gemaakt, dat was De Negerhut van Noem. Dus ik heb altijd met deze mensen meegeleefd. En mijn eerste neger heb ik gezien bij de bevrijding. Toen bij de bevrijding van, met de Canadezen was er een neger erbij. En toen zag ik voor het eerst van mijn leven een neger. En al deze soort dingen heb ik mijn hele leven meegenomen. En dus ik kan nu in deze tijd, wat er zoveel discriminatie is, dan kan ik dus kan ik gewoon niet hebben. Ja, ik ben nu al oud, hè, dus ik zit ook er, zitten er op mijn bed. Maar misschien begrijpen jullie wat ik als jong kind heb meegemaakt. Het is uh, het. onvoorstelbaar als je dat hoort, dat, dat het overlijden van uw moeder gewoon niet bespreekbaar was. En um, dat u dat dat via een vriendinnetje op school te horen kreeg. Ja, heel heel, heel raar. Heel ja. raar. En, en dat is zo is verschrikkelijk. Kijk, vroeger werd er met kinderen nooit iets besproken. De openheid vandaag de dag. En dag vind ik, ik met mijn kinderen heb ik een heel open gesprek ook allemaal. Ja. En dat, dat hebben wij vroeger gemist. En dat, met van mijn leeftijd hebben al deze mensen dit gemist. Ja. Maar dat sterven van een moeder. Hè, dat, dat, ah. ik, ik, ik weet met de kerst kregen we dan die kerstkaarten. En toen, toen was mijn moeder dus al zieken met oud en nieuw. En dan kregen we kerstkaarten met fluweel. Ja, dat kennen jullie waarschijnlijk niet meer. Maar dan ging ik met mijn vingertjes daaroverheen. Maar ja, die kerstkaarten moesten dus vernietigd worden. Want het heette dat mijn moeder tyfus had. Mm -hmm. Dus het moest allemaal vernietigd worden. En uh, nu krijg ik nog van patiënten kaarten waar uh, fluweel op zit. En nog ga ik met mijn oude vingers. Over, die over dat fluweel. Dat maakt zo'n indruk op je. Ja. Dus dat heb ik mijn hele leven niet meegetorst hoor, want toen is het ook niet. Nee. Maar het heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Uh, kan, kan ik me uh, helemaal uh, levendig voorstellen. Ik, ik heb nog één andere vraag. Want u zei dat u op 83-jarige leeftijd. voor het eerst een foto zag van uzelf. Met, um, ja, dat u als babytje op uw moeders uh, uh, schoot lag. Ja. Dat heeft dus heel lang geduurd voordat u die foto kreeg. Hoe, hoe is die boven tafel gekomen? Die is via via terechtgekomen. Want ik, mijn tweede moeder heeft alles... We uh, hebben dus nooit meer over mijn moeder gesproken. Er was ook geen foto, niks. En nu krijg ik via vier vorig jaar... kreeg ik een foto waar, ik, waar mijn moeder op zit met mij op de schoot. Ja. Mijn vader is ook daar laf in geweest. Die had ook tegenop moeten treden hè, naar mijn tweede moeder toe. Ja. Maar... Ja, hoe loopt het allemaal? En dan vind ik het zo wonderlijk dat ik houd van Tolstoy en al deze mensen. Die, die, die, die boeken lezen tot op de dag van vandaag nog. Ik kan niet goed meer lezen, mijn ogen zijn slecht, maar dan heb ik zo'n e-reader. Mm -hmm. Nu kan ik al deze boeken weer lezen. Ja, het is geweldig. Want je kunt zelf de letters groter maken van, het, uh, ja. van de e-reader. Ja, ik, e ik vind het geweldig. Het is gewoon een uitkomst voor ons, niet meer kunnen, goed kunnen lezen. Ja, ja. En ik heb heel veel gelezen. En uh, toen kon het niet meer. En had ik een zo'n loop. Nou, ik heb alle kranten en tijdschriften opgezegd. En toen kwam mijn dochter met, met uh, de IRI Ze zei, oh, dit is geweldig. Ja. Nu, nu kan ik me weer ontspannen. Maar zo kan een, een leven van een kind wat het me heeft meegemaakt, beïnvloeden het hele leven lang. Ja. Ik, ik ben, ik ben niet... blij dat u in ieder geval die, die foto nog gekregen heeft. Om, om ook nu nog weer eens dat, dat beeld. Um... Ja, van uw van moeder ook weer voor, voor ogen te ja, krijgen. Want, ja, want het was zo. In 1932. Dus ze is in januari 1933 overleden. In 1932. ben ik op een herfstachtige dag, s'avonds. dan had je twee lichtpunten in zo'n dorp. in het oosten. En dan ging ik met mijn moeder aan de hand. gingen we naar een, schoen, een schoenzaak. bij enige dan in zo'n dorpje. mocht ik nieuwe schoentjes uitzoeken. En dat vergeet ik mijn leven niet meer. Dat ik met mijn moeder onder een paraplu... Die, die tocht maakte... naar die schoenenzaak. Dat zijn van die enkele dingetjes... wat je nog is bijgebleven. Ja. En nu ben je... nu, nu word ik het jaar 85... en dan denk ik... God, doe je. en toen heb ik dat verhaal van haar... Hè, over de geschiedenis van kind zijn... Ja. en dan denk ik... Ja. Ja. Het, ene, het ene kind of het andere kind... ik zag vroeger ook altijd... vrouwen uit met warme ogen... de rippel Als ik een vriend had... Dan had ik een vriend alleen bijna om de moeder. Dus dan ging dit ook weer uit. Het hield meer van de moeder dan van de vriend. Yeah. En uit dank heb ik een vriend getroffen... laat mijn man met warme bruine ogen. Warm, met, met bruine ogen. Nou. Met warme bruine ogen, ja. Mooi om dat te ja, ja. horen. Ja, Eske, hartelijk, hartelijk dank voor het bellen. En nog ja. een hele goede nacht. Graag gedaan. Dank, hè. Ja, Hetzelfde. Ja. Telefoonnummer 0800-1121 over die herinneringen van vroeger. Welke herinnering is vooral u bijgebleven? En, en misschien ja, heeft u ook zo'n verhaal over met je moeder schoenen gaan kopen in de regen. Kees, goeienacht. Dag Henk. Ja, wat is uh, de, de herinnering die jij vooral met ons uh, wilt delen? Ik wilde eerst deze mevrouw complimenten geven voor zo'n puur verhaal. Mm -hmm. En bij mij, ik had het dan misschien iets beter getroffen, nou wel zeker... Mijn uh, vader uh, die had toen van niet heeft kinderstoelen. Want het was nog niet zoals nu dat uh, dure dingen gekocht werden als de baby's uh, kwamen. Ja. En die had die uh, kinderstoel lichtblauw geverfd. En um, voorop had hij een dag op het duk getekend. En volgens mij herinner ik me het gewoon van mijn anderhalfste jaar. Maar het zou ook kunnen dat ik het van mijn broer nog gezien Want die heeft ook later, die was anderhalf jaar ouder, ook nog in die stoel gezeten. Hè? Ja. Ja, dat, dat is een soort, uh, ja, zelf dan net geen dagen ben Duk geworden, maar ik voel me wel rijk, dus... Ja, en, en dat, dat beeld, wat, uh, waren jullie thuis geabonneerd op de Donald Duck, of... Uh... Nee, niet echt, maar mijn vader, ja, die was gewoon handig, en uh, ja, en als hij uit de fabriek kwam, dan ging hij gewoon uh, iets maken of iets doen of hout zagen, uh, of, of zo'n kinderstoel beschilderen, en uh, nou... Uh, en zo zal het met het net zo gegaan zijn. Dat kwam gewoon weer ergens vandaan uit de familie. Hmm. En dan, dan ging hij dan ook blauw schilderen misschien. Hè? Dan uh, ja, Voor liefde zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Enig idee wat er met die stoel gebeurd is? Ja, dat zat, zat ik me vanavond af te vragen. Want die herinnering zit nog zo diep in mijn hoofd. Yeah. Hij zal best nog ergens op een uh, stoffige zolder staan. Of zo in de familie denk ik. Ja. Misschien is hij nog eens overgeschilderd. Maar... Ja, dus dat die daggeboord duk is overgeschilderd om een mooi modern kleurtje eroverheen te doen? Ja, dat weet ik niet. Ik ga nog eens aan mijn moeder vragen of zij in ieder geval weet waar, waar die toen heen gegaan is. En dan kan ik dat misschien nog wel meer of meer traceren. Want het zou natuurlijk geweldig zijn als hij nu nog eens ergens vandaan komt. Want er zijn, het was een familie van, bij mijn moeders kant, van tien kinderen. Dus dat, dat ging allemaal door, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou. Ja. Want, want stond die stoel voor jou ergens voor? Ik bedoel, is, is dat de geborgenheid, is dat, dat dat grote gezin? Nou, de liefde van mijn vader dat hij dan een kindje had, mijn moeder natuurlijk ook, en, uh, en dan met heel veel uh, zorgvuldigheid daar iets moois van maken, weet je wel. Ze zat ook gewoon een kale stoel neer kunnen zetten, maar nee, hij heeft hem lieg en met En mm, ja, dat is wel best wel lastig geweest, zo'n dagen bij een dukje erop schilderen met een perceel en zo. Mm -hmm. En daar zat dan wel een klein uh, eigenwijze ventje in. Ja, En dat eigenwijze ventje, Kees, is nu een grote man geworden. Ja. ja. Dank, dankjewel voor, uh, voor het bellen naar Kaaseluna. Ja, heel graag gedaan, en Succes. Dankjewel. Doeg. Ja, Heeft, heeft u zo'n verhaal over uw jeugd? Um, iets, iets wat ja, toch heel veel indruk heeft gemaakt. Misschien is het, is het een beeld. Misschien is het uh, van de schooltijd. Dat kan natuurlijk ook. Die uh, mooie uh, kaarten um, dat je zegt van... Zo van die Atlaskaarten die aan de muur hingen. Dat je dan vervolgens daar helemaal de we hele wereld mee overging. Omdat je ja, eigenlijk die reis al wilde maken die je docent van vroeger eh, beschreven hebt. Nou, zulke verhalen horen we graag. U mag bellen 0800 1121. 0800 1121 is ons gratis telefoonnummer. En mailen kan naar casaluna.ncv.nl. Tight in his hand. Man van Randy Newman ja, hij heeft een uh, album uitgebracht waarin hij eigenlijk allemaal uh, platen die hij zelf ooit gemaakt heeft, allemaal nummers, opnieuw heeft ingespeeld. En nu alleen met de pianobegeleiding. En dit Yellow Man is een van die nummers. De CD heet The Randy Newman Songbook, volume nummer 2. We hebben het uh, vannacht in Kazo zomereditie over jeugdherinneringen. En, en dan met name over ja, dat, dat ene beeld wat u nog eens bijgebleven uit de jeugd. Wat, wat invloed heeft gehad op hoe u later bijvoorbeeld bent gaan denken... over hoe de wereld in elkaar zit. Dat naar aanleiding van het gesprek dat we in het eerste uur uitzonden... met de illustrator van kinderboeken, Marit Turnquist. Ik heb Els aan de lijn. Dag Els, goedenacht. Goedenacht, met ja? Els. Uh, ja, ik heb een prachtig verhaal over de Sinterklaasviering vroeger bij ons thuis. Hoe ging dat? Uh, wij waren met drie kinderen... En mijn vader, die, uh, er kwamen ongeveer met de Sinterklaas een man of twaalf bij elkaar, zo'n beetje, soms wat meer. En mijn vader begon al in september, lag naast zijn stoel een bloknoot waar niemand aan durfde komen, begon hij al gedichten te maken voor al die mensen. En uh, dan heeft een keer één jaar 700 coupletten gemaakt. 700 coupletten? 700 coupletten. Het <laughs> was een lange dus, uh, avond. U, dan weet u wat een avond dat was. Ja. Uh, yeah. En dan was er boven een heel klein kamertje. En zo een beetje zo oktober, november... begon die spanning in huis op te voeren. Want dan kwam die bijvoorbeeld... We woonden op een bovenwoning... en dan kwam die de trap naar boven met hout ingepakt. We hoorden dat kamertje mocht niemand inkomen. Je hoorde uh, naarmachine, je rook verf van alles. En dan, nou ja, dan was de avond daar. Ja. En uh, dan hadden wij uh, twee hele grote kamers... En de achterkamer werd de tafel uitgetrokken. En er werden, waar werden de meest vreemde pakken werden neergelegd? Dus allemaal in papier verpakt. En wij mochten eromheen lopen, niet aankomen. De kaartjes waren allemaal omgelegd. Nou, op een gegeven moment werd dan, gebeurde dan de klaasviering. En dan kreeg iemand op ze. Echt, iedereen werd te pakken genomen, zeg maar. Mm -hmm. Hij had voor iedereen surprises gemaakt. En dan kan ik een kleine voorstelling bijvoorbeeld maken. Hij maakte dan. Bijvoorbeeld zijn broer, die had een kledingzaak en die was een keer in Amsterdam. Toen hij in ging kopen, was hij met uh, de auto bijna de gracht ingereden. En had hij helemaal op schaal, had hij grachtenhuisjes gemaakt, water, een oogje. Oh, mensjes, allemaal geverfd, geschilderd, uitgezaagd enzovoort. Hij maakte bijvoorbeeld, uh, ik weet nog, als kind wilde ik heel graag een uh, mooi zilver uh, koordje, weet je wel, zo'n middelkoordje aan een... Armbandje hebben. Dan had hij dat helemaal heel groot van uh, staal, had hij een heel grote vogelkooi gemaakt. Mm -hmm. Dat je dan met een veten om de nek kan hangen. Maar hoe hij die gedichten maakte, nou het was. De buren, het was brullen, het was lachen, het was. Ja, het was zo'n mooie herinnering. En dat hebben we jaren, jaren nog gedaan met de hele familie. Tot op een gegeven moment de klat erin kwam. Maar ieder jaar hebben we het daar in de familie over. Hoe dat fantastisch was. Ja. En, en, en dus zelf dat ook geprobeerd om, om dat nog, nog ja, gaande te houden, zeker. maar dat, dat ja, was toch zeker. wel lastig. Zeker, hebben we ook allemaal geprobeerd en gedaan, maar het niveau waar hij het op kon, mm -hmm. dat hebben we nooit kunnen even naar. Nee. Hij ging bijvoorbeeld, eh, vroeger in de keuken, Hadden, had, was allemaal in de keuken, hing dan voor de theedoeken, en de handdoeken, hing dan zo'n ja, ik noem het maar zo'n lab, was opgeborduurd, eigen huis, eh, weet je wel, zo'n tekst erop. Dat ging hij bijvoorbeeld helemaal na... Eh, naaien en dan nemen borduren. Het was een hele creatieve man. Hij kon ook heel goed schilderen. Hij kon alles maken. Ja, dat was onvoorstelbaar. En soms kwam ook Sinterklaas en Zwarte Piet erbij. En dan werden ze allemaal in het ootje genomen. Ja, ja het was fantastisch. Ik, ik, ik vertel het zomaar. Het, de, kind, de kinderen ook allemaal. Of de kleinkinderen. Die hebben dan nog een stukje meegekregen. En die zeiden, ja. Zoiets kunnen we nooit meer meebeleven. Maar we beleven het altijd ieder jaar weer opnieuw. Ja. Die, die herinnering die houden jullie uh, in ieder geval levend, begrijp ik, door er gewoon over te praten. En ook al is die, die invulling door jullie zelf dan niet meer zoals het toen was. Nou ja, iedereen kon dichten, maar hij, hij was de allerbeste. Ja, ja, ja precies. Iedereen en, en kon het, dicht. En was het ook zo dat, um, omdat hij er zo lang mee bezig was, dat het eigenlijk ook wel een, een hele gespannen avond was? Omdat nee, ja, het moest nee, wel nee, goed nee, gaan? Nee, dus nee, de spanning was gewoon van... De spanning was eigenlijk van tevoren, wat zou die aan het maken zijn? Een je weer verf. Mm -hmm. Of er kwam die weer met een raar pakket de trap op. En dan uh, vlogen wij van, wat zou dat zijn? Dus het was meer van gezonde spanning. Ja. Dus het was een hele... Uh, en dan, als het dan zo ver was... Ja, ook de grote. Die waren ook allemaal in spanning. Wat zou dit jaar weer worden? Mm -hmm. Ja, dat was onvoorstelbaar. Dus de Klaas Vieringen thuis bij Els. Dank je wel, Els. Ja, heel graag gedaan. Hoor. En bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne, mooie avond. Dank je wel. Dag. Dag. Want uh, ja, als u zo'n verhaal heeft over uw herinnering, u mag bellen. 0800 1121. 0800 1121. Carla, ook een hele ja. goede nacht. Hallo. Goeien, goeien nacht of goedemorgen. Ja, mag beiden. Uh, ja, uh, ik heb een uh, heel ander soort verhaal weer. Ik ben dus Joods en ik ben geboren in 1930. En toen wij in de oorlog ondergedoken waren, kreeg ik het boek van de jeugd. Uh, waar allemaal korte gedeeltes van verhalen in stonden. En, uh, en die waren voor mij zo betekenisvol. En ik heb dat boek gelezen en herlezen en gelezen en herlezen. Het was mooi, het was rood. En van binnen was het een heel mooi kaft met allemaal mooie plaatjes erin. En in het boek ook waren hele mooie plaatjes. En onder andere was er een verhaal van een diamantenprinsesje, volgens mij. Dat weet ik hard zeker. Ja. <laughs> ik heb het boek trouwens naast me liggen nu. Ja, u heeft en, het nog? Ja, nou het mooie is, ik was het, ik, was het, uh, nee, het was, ik heb het boek had ik niet meer. Na de oorlog was het verdwenen. Ja. Of het verkocht was of wat dan ook. En uh, in het, ik denk dat het, het laatste jaar was van de schuldentijd, kwam ik met een vriendin in een Tweede Hans Boekenwinkel. En daar lag het boek van de jeugd. En dus dat heb ik gekocht. En toen ik er ging, ging kijken bleek het mijn boek te zijn. Want de dingen die ik onderstreept had, stond, waren ook onderstreept. En het was zoiets wonderlijks. Ik heb het in mijn handen en ik zie het nu ook weer. Gewoon verhalen die ik heel bijzonder vond. Had ik met een streepje en een kruisje erbij. Zodat ik die nog eens een keer uh, kon, uh, kon lezen. Het kleine meisje met de zwavelstokjes bijvoorbeeld. Of uh, de vreemde kerstavond. En, en de hele... Hele bijzondere... Maar ik, ik ben zo... Ik, ik weet niet wat ik met het boek naar de hand moet doen. Mijn kinderen vinden er niks aan. Nee. En mijn kleinkinderen ook niet. Maar voor mij is het een schat. Dat ligt even en altijd naast mijn bed. Ja. En af en toe dan bladert u er nog in? Ik blader er in. Soms lees ik een stukje. Het is heel bijzonder, want de boeken die daarin staan... Die heb ik voor nou, voor 90% in zijn geheel gelezen. Want het waren allemaal korte stukjes uit boeken. En je leert daardoor lezen. En je leert daardoor nieuwsgierig zijn. En je wil die boeken allemaal lezen, hoe het werkelijk is. Heer, niet alleen maar een hoofdstuk of twee hoofdstukken, zoals het daarin stond. Maar het boek, ja, zou eigenlijk met de me begraven worden, maar dat is niet Joods. Nee, nee, nee. Maar dat zou je eigenlijk het liefst willen, dat het met je ja, meegaat. dat het voor mij meegaat. Dat het dat, dat, dat is... Een deel van mijn leven. Ja, het boek van, van de jeugd. En, het boek voor de, voor de jeugd. Voor de jeugd. En het is van de arbeiderspers. Ja, en, en dan ook nog dat uiteindelijk u uiteindelijk... Dus, na nou, nou, heel veel jaren uh, weer vindt heel u dat het jaren, u, u, uw eigen boek is. Ja, het is mijn eigen boek. Ja. Het is mijn eigen boek. En dat, het, het, het, het, dit is zo verwonderlijk en zo... Ik kan het eigenlijk... en Nu ik het weer in mijn handen. heb... Ik kan het niet eens geloven dat het echt waar is. Ik heb heel lang zitten denken... Misschien is de ander dit ook gedaan. Mm -hmm. ja, het zou heel toevallig zijn als ja, u precies hetzelfde nee, onderstreept heeft. Het zou heel toevallig zijn. Ja. En eigenlijk is dit boek een leidraad geweest voor... nou in ieder geval voor, voor wat u zegt... de boeken die u vervolgens ging lezen. Want u heeft bijna alles gelezen wat in het boek staat. Ja. Ja, het is een leidraad geweest. En het is een troost geweest. Het vluchten uit de werkelijkheid van naar, naar het boek toe. Ja. Het vluchten, want ik wist wat de werkelijkheid was. Als je ondergedoken bent, dan weet je wat de werkelijkheid is, ook al ben je jong. En dat boek, ik heb het ook zo teruggekregen, volgens mij, zoals het ook was. Een beetje he, verlezen. Mm -hmm. ja. Met af en toe een traan op een pagina? Ja, dat, dat, ik zal wel gehuild hebben bij de verhalen. Want dat was natuurlijk makkelijker om bij de verhalen te luisteren, te huilen, dan dat je echt kon huilen. Mm -hmm. Dan had je een reden, want ja, je vergeet toch niet hoe dat, hoe dat allemaal was. Je had een reden om te huilen in zo'n boek, bij een droevig verhaal. Iets wat je niet kon doen in je, eh, om je situatie. Nee. Dat komt pas later, als je volwassen bent. ja. Dan komt dat ook allemaal uh, Terwijl naar boven. Tranen, echt. Ja, ja. ja. Het boek voor de jeugd. Ja. Nou, um, ik uh, uh, ben onder de indruk van, van het verhaal wat u vertelt. En, en vooral ook dat u uw eigen boek weer hebt uh, ja. kunnen terugvinden. Ja, waanzin. Waanzin. Ja. Carla, dank u wel voor het bellen. Geen dank. Goeienacht. Het telefoonnummer 0800-1121. Mevrouw Martens heeft ook uh, met ons gebeld bij Luna. Goeienacht mevrouw Martens. Ja, goeienacht. Ja. Uh, ik heb vanavond te veel koffie gedronken en zodoende kan ik niet slapen en luister ik naar het programma. Ja, uh, ja mij is altijd bijgebleven dingen uit mijn jeugd. En ook al toen ik klein was, in de oorlog dat mijn moeder dus weggelopen was, en we hadden vier kinderen waren alleen in dat huis. En dat werd dan uh, ja, gemeld natuurlijk, uh, uh, gemerkt door de buren, en die hebben er werk van gemaakt. Zodoende ging ik met mijn oma mee en naar Leiden en we in Zandpoort. En eh, eh ik denk hoor, nou ja, het was oorlog natuurlijk. En eh, ja, je kan je zoveel herinneren eigenlijk. Want ja, wat zo'n indruk heb je op je gemaakt, hè, dat onthoud je altijd. Mm -hmm. uh, ja, eerst was mijn moeder weg, en toen mijn vader. En die zag ik af en toe wel eens, maar ja, hij was toch alweer een paar jaar weg. En toen, eh, na de oorlog, toen moest ik naar, ja, om een beetje aan te sterken, naar, naar Brabant, naar mensen. Ja. En toen eh, kregen die mensen een brief dat mijn vader dus weer in Nederland was. En eh, nou, toen was ik daar niet te houden. En ja, ik wilde graag naar huis natuurlijk. Ik wilde mijn vader zien... En het, ja, daar verlangde ik zo ontzettend naar en nou, ik kan me nog herinneren dat ik in Leiden met de trein aankwam en uh, ik weet niet eens meer wie er bij me was, maar ik ging uit het raam in het station en ik kijk ik kijken en ja, daar zag ik ineens mijn vader. Nou, dat was, ja, dat heb ik altijd onthouden. Ja. Dat, en, dat beeld dat u op het station uw vader weer een lange tijd terug zag? Ja. Terugzag. ja. Ik her herkende me meteen. En uh, ik had het natuurlijk toch een paar jaar niet gezien. En ik was natuurlijk nog klein, een klein jaar of vijf. Nee, vijf. Ik was zeven. Ja. en ik ben van 1938 en het was in 1945, na de oorlog. Dus ik was zeven jaar. Maar uh, ik, ik wil ook hiermee zeggen dat wat je als kind uh, zo'n indruk heb, heeft gemaakt... dat blijf je altijd bij... En nu ook dit programma doe, ja. Later heb ik dus ontdekt. als bijvoorbeeld iemand op vakantie ging, een van mijn kinderen of wie dan ook. dan, ja, denk ik, wat is dat? Altijd maar zo bang zijn en zo. Maar en ik ontdekt dat dat een soort verlatingsangst is. Dat, dat heb ik daarvan overgehouden. Dat ze niet terug dat zouden de... keren? Ja, zoiets. Ja. Ja. ja. En, en is dat in de loop der tijd ook minder geworden? Ja, het is wel wat minder geworden, ja. Ja, ja maar ik geef maar een voorbeeld als mijn dochter dus met het vliegtuig op vakantie gaat. Ja, gewoon dat ze weggaan of mijn zoon weggaat. Nou, dus, ja, dat heeft iedere moeder wel. Dat, dat ze blij, zijn, als, blij is als ze weer terug zijn, Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus u hoopt dan ook dat ze dan wel even tijdens de vakantie bellen als ze weggaan? Dat ze even ja, laten weten dat het dat... goed gaat? Dat wil ik altijd wel, ja. ja. Ja. Dus dat doen ze dan ook wel. Ja. ja er nou. zijn zoveel herinneringen. Ik zou een, uh, een boek kunnen schrijven, de wijs van spreken. Wat, wat ik ook ja, als kleinkind in de oorlog gezien heb en zo. Bijvoorbeeld allemaal zulke dingen. Ja. Is... Maar ja, dat is. Uh... Niet mogelijk natuurlijk allemaal. Nee, nee, precies. Nee, ik wou, wou, wou tot slot nog vragen, van, is daar één ding wat daar uitspringt? Waarvan u zegt, van, nou, eigenlijk was dat ook heel mooi... ondanks dat het oorlog was? Ja, nou, in de nacht gebeurde er iets. Uh, ik kon ook de ziekenhuizen weg in Leiden... je de constructiewerken. En daar viel een bom op. En uh, ja, wij woonden misschien, uh, nou... Misschien vijf, 600 meter daar vandaan. En nou, dat was zo'n mooie sterrenregen. Dat, dat herinnerde ik mij. En ik was ook helemaal niet bang. Want ja, ik was uh, bij mijn grootmoeder in huis. En ook haar kinderen waren er nog in huis. En ja, ik werd daar liefdevol uh, grootgebracht, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus ik had helemaal geen angst. Nee. Weet je wel? Het was, het was haast een, um, ja, een, een sterrenregen. Het was haast vuurwerk in plaats van ja, dat het een ja, bom was. De ramen ja. vlogen eruit. En toch was ik, ik kan me niet herinneren dat ik bang was. Nee. Helemaal ja. niet. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ja, ja maar vergeten K doe ik dus natuurlijk. Nee, nou da daar hebben we het over vannacht in Kazaluna. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Martens. Ja hoor. Over die, over die herinneringen, ja. over ja, het, het beeld uit je jeugd wat je uh, vooral is, uh, is bijgebleven. Um, Dick heeft ook gebeld naar ons. Dag Dick, goeienacht. Uh, Groningen. Ja. Ja, wat een leuk programma hebben jullie. Complimenten. Uh, soms jammer dat het zo laat is, maar het kan niet anders. Nee, nou, dankjewel Dick. Uh, ook prachtige mensen, die mevrouw hiervoor houdt. Geweldig. Uh. Ja, wat wil ik u vertellen? Ik bedoel, uh, mijn diepste uh, roer zullen liggen bij uh, de Camerion. Het boek. Gilke en Sietse. Ja. En uh, dat was geïllustreerd door uh, Gerard van Straten en dat was uh, de broer van Peter van Straten. Die kent iedereen, maar uh, Gerard van Straten kent uh, bijna niemand. Mm -hmm. Ja, heel onterecht, Het is een heel mooi museum in Friesland. Het Chameleon Museum. Ja, in Terhorne? Uh, in Terhorne, ja. Ja. Bist ook een Fries? Nee. Ja, ik ken Fries praten. Nou, is, ik hou ook wel. Maar laten we dat maar niet doen. van Dan hebben we dat gesuggereerd. Dat, uh, hm. dat het ook niet goed is. Maar nou, ik, ik was altijd een, een, een stadsjonger. En... Uh, ja, ja, god, dan, dan, dan lees jij wel anders. Dus. En dan ging ik altijd uh, ze uh, logeren bij Arme Piet en Tante Marie in de Krim mm -hmm. in Gente. En, uh, nou ja, dan las je die kameleonboeken. Uh, en, uh, nou ja, uh, ik weet niet wie jij wilde zijn, Hulk of Sietse, maar. Uh, ja, ja, ik had god, geen voorkeur. Ja, ik had geen voorkeur uh, daarvoor, maar jij wel? J jij was één van, van beiden? Nee, ik kon ook nooit kiezen, want het was een tweeling. Dus. Ja. Nou, en dan had je Gerben, en uh, nou dat is wat die mevrouw hiervoor ook vertelde. Dat maakte al zo'n indruk. Ik, ik ben nu 62. En, en dat je die, die kinderboeken eigenlijk nooit vergeten bent. En vooral met illustraties niet, hè? Mm -hmm. En, en is dat ook omdat je als kind dan heerlijk in zo'n boek weg kon vluchten? Of dat het ja, een avontuur was? Je ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja was gewoon uh, in te verhoornen. Kreeg je Ik bedoel. Uh, de, de, de, die hele fantasiewereld. die, die meneer Rous, Hij is Helaas hou vlijden. Ja. beschrijft. Die. die, die was zo groot dat, dat je je zo in een, een kind, nou ik was toen tien of elf, in, in kon leven. Dat je ja, kinderen zo'n gevoel mee kon geven de, hoe, hoe het leven uh, de, ook, ook uh, kon zijn en zo. Het was het misschien wel niet. U had ook geen chameleon boot. En ik houd niet. Nee. Maar ik wou hem wel graag hebben, hoor. Ja, gewoon dat, dat ideaalbeeld wat daar was... en dat je je jeugd zo ook zou kunnen doorbrengen. Dankjewel, Dick, voor, voor het bellen. Het, het is een, een mooi verhaal. Ik, ik krijg ook mail van uh, andere mensen wat, wat helaas minder uh, mooi is. Bijvoorbeeld het, het verhaal van Peer. Die schrijft... Uh, mijn vroegste herinnering stamt van uh, mijn vierde levensjaar. Samen met mijn zus, zeven jaar oud... moesten we onze moeder in de gaten houden omdat ze... Aan het gas wilde, zo schrijft hij. Ons hele leven heeft ze gedreigd met suïcide en ernstige tumoren. En tot slot riep ze mij vanaf haar sterfbed toe: je had nooit geboren mogen worden. Hij schrijft nu: ik heb uh, psychiatrische hulp, maar voor mij hoeft het niet meer. Het kan ook te veel zijn. Dat is het verhaal van Peer. Over jeugdherinnering hebben we het. En Nel heeft uh, ook gebeld. Dag Nel. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, ik zit nog even naast mijn bed. Ja. Ja, want ik denk, nou, dat vind ik toch wel leuk om even te vertellen. Uh, als er bij ons thuis een kindje geboren werd, nou ja, een kindje, ik denk dat het nog twee waren. Ik put nou een beetje uit mijn vroegste herinneringen, dan werden we altijd gedropt bij oma Aaltje en tante Wim. En oma Aaltje, die had, uh, en oma Wim, die hadden daar een boek, en dat was de Spiegel mee. En het andere boekje was van, hoe uh, heet het, Ottenstein. uh mm -hmm. Nou, en ik denk dat ik dus in het begin dus zelf helemaal niet zelf kon lezen... maar dat het me voorgelezen werd, maar later. Dat was wel een heel verkreukeld boek. Maar die, die twee boekjes, dat was wel zo geweldig voor ons. En als ik dat ene boekje heb van dat van was dat van In het land der blonde duinen en niet heel ver van de zee... woonde eens een dwergenpaardje en dat heette Pigelmee. U keert het helemaal uit uw hoofd. Nou, en, en dat was dus van... Ja, misschien mag ik het niet zeggen... Maar dat waren dus boekjes van vanille. Ja. Nou, en, nou die, die vonden wij altijd zo geweldig dat ja, toen mijn dochter geboren werd, dus wat kreeg zij, toen ze later kon lezen, de boekjes van Pigamee en Othensien. Ja. Want in dat boekje van Ottinsien, daar staan er ook nog weer van die schitterende verhaaltjes van, over ga, goud, goud meisje. Nee, dat was een van de hele hoop boekje, een meisje, dat ze met een zwaan ergens ging. Geen, geen vliegende zo. Nou, ik zeg wel eens... Nou, dat zijn dus voor mijn idee... Zo, ja, sommige mensen hebben een hele slechte herinnering aan de dus jeugd... Maar dat waren dus voor mij, ondanks die bevallingen... Want als we thuis kwamen, was er een broertje of een zusje. Ja. Waren dat altijd zo... En dat is me altijd zo bijgebleven. Het ene boekje van tante Aaltje, dat was... Dat, dat boekje dat was helemaal verkreukeld. Maar ja, elke keer als ik met tante Aaltje mag ik dat boekje nog eens lezen weet je niet? Nou, laat. Dus dan heb ik dezelfde punten opgespaard. En mijn kinderen hebben dus nu ook de boekjes van Pieter mee. Dankzij Vanella en Van Nelle. Even te zien. Ja, wat, wat, wat mooi. En maar voor u was het eigenlijk al duidelijk dat als u weer naar het handhaaltje moest, dan ja. daarna zou er een, een, ja, nou, een baby ik, zijn in huis. Ja, ik denk, dat, ik denk dat het nog met de twee laatste kinderen gebeurt, hoor, met mijn, mijn zusje, met mijn broertje. Dus. Maar in mijn herinnering gebeurt het dat elke keer weer. Maar ik denk dat ik misschien gewoon een ziet dan de wimmering zegt. Mag ik het boekje nog eens lezen? Ja, geweldig. Ja. En, en uw kinderen vinden het nu ook een leuk boekje? Ja, ja, ja mijn kinderen ja, ze zijn nou 53, hoor, ik ben 78. Ja, is <laughs> dus al lang nee, maar, geleden dat ze dat gelezen hebben. Ja, maar ik heb ze dus wel altijd cadeau gegeven aan de kinderen. Ja. Want je kon ze dus later niet, je kan ze trouwens nu nog kan je ze kopen, van, ja. van Pichelmeij. Ja. Maar ja, het was een heel ongelukkig vrouwtje. Want ze wilde steeds meer en meer en meer. En dan denk ik wel eens, ja, zo zijn tegenwoordig ook een hele hoop mensen. Ik wou niet zeggen, is dat de levensles die u uit Pichelmeij heeft overgehouden? Nou, ja, dat kan je ongeveer wel zeggen. Ja. He, dat elk, het visje moest elke keer maar weer, he, als de Pichelmei aan de zee kwam. Of tijdens, misschien muziek, de boekjes ook niet. Nee, ik ken de boekjes ja, niet goed. Ja, nee. jongens, wat is jammer. Nou, ik heb ze opgeschreven, Pichelmeij en zien dat ik daar, ja zien wel, maar, maar ja, Pichelmei Pichelmei moet ik dan dat is van nou ja, een koffiemerk, maar al te zien is een van boekje. Maar het is, ja, ik denk het is zo leuk om de kinderen dat nog eens te laten lezen. ja, ik, ik, ik heb dus echt nog de eerste vier, nou ja, die de eerste vier gedichten, die ken ik dus gewoon nog zo uit mijn hoofd. Maar het eindigt ermee dat ze dus gewoon niet tevreden waren en op een gegeven moment gewoon weer in de pot terugkwamen. Nel, dankjewel voor bellen. Graag gedaan. Oké, okay, goeienacht. Welterusten. <lacht> ja, hetzelfde. Doei doei. Leuke verhalen, ja. Uh, uh, u mag bellen. Het, het kan nog tot twee uur. 0800-1121 over die jeugdherinnering die u vooral bijgebleven is. Um, een, een beeld, um, ja. wat Nel vertelde, ja, dat je uh, daar toch ook wel een soort levensles uit uh, haalt. Nou, zulke verhalen horen wij uh, graag tot twee uur van u. Gerrit, goeienacht Gerrit. Uh, ja. Ik heb een mooi verhaaltje. Nou? Ik ben namelijk opgegroeid vlakbij de Maas. Ja. Ja, dat in de haren vlakbij Mege. Ja. En toen gingen wij dus Sjoensdas, eh, dat was dus kinderuurtje, want ik ben nu zelfs 57. En toen ben ik de dijk opgelopen en toen was het water ontzettend hoog, dus achter de dijk, want er ligt nog een stuk oude Maas. En dat, is, dat gat daar stond helemaal vol. Mm -hmm. Kijk, en ik was alleen, ik denk dat ik misschien 8 of misschien 10, dat weet ik niet meer precies. Yeah. Nou, en het was denk ik rond zes uur, op een woensdag, dus, waar ik zei. En toen ben ik dus de dijk opgelopen en ik was ontzettend bang. Ik kan, ik kan namelijk niet zwemmen, dus ik was helemaal alleen. Ja. Dat heeft mij zo'n indruk gemaakt, van, nou, dat ik dan helemaal alleen als klein mannetje stond. En het waaide ook nog, dus het water kwam dus eigenlijk over de dijk heen. En dat heeft zo'n indruk gemaakt, want ik heb het thuis namelijk natuurlijk niet verteld... Want anders had ik binnenkoek gekregen. Ja. En, en wat heeft vooral indruk gemaakt dat je daar in je eentje naartoe durfde? Ja. Het was iets overwinnen? Ja, gewoon dus de dijk oplopen en dan alles stond onder water. Alles. Mm -hmm. Want wij daar namelijk nog een stukje rond En als je daar dus eh, om gaat bouwen, dan kun je dus ook zien dat er dus doorslagen zijn geweest. Want dan komt de grind omhoog. Dus ik heb heel veel van mijn vader geleerd over de Maas en zo. Kijk, en dat vind ik prachtig om dat te vertellen. Maar het was dus echt ook een gevaarlijke situatie. Ja, ja. ja. Want onder, onder de dijk, namelijk, er loopt een weg. En dan kon ik gewoon zien, het kwelwater kwam door de dijk heen. Dus die dijk die was al een beetje aan het drijven. Mm -hmm. Maar ja, dat maakt zo'n indruk als het waait. En ja, harde wind en ja... Kijk, als het echt had, had gestormd, dan was er denk ik een gat in de dijk gekomen. Ja. Dus maar dat... ik zeg al, nou ben ik 57, dus acht jaar, nou dan, ja, misschien wanneer is dat geweest, ik denk in 63, denk ik, schat ik. Ja, en daarna, dat nog, vaak, daarna nog vaak gedaan ook? Eh, nou, de laatste tijd eh, komt er niet meer eh, zoveel water. Nee. Maar ik woon namelijk achter de kerk, dus ik kom niet meer zoveel aan die kant. Oké. Okay. Maar dan ging ik dus eerst, eerst ook altijd wandelen. Maar dat gebeurt nu uh, ook, uh, ook minder. Ja, in ieder geval niet tijdens nu een storm. De kerk. Ik wandel nu achter de kerk. Ik doe graag wandelen en dan naar de radio luisteren. Ja. Kijk, uh, ja, daar word je altijd slimmer van. Ik luister ook altijd naar Casaluna. Ik vind het echt een heel, uh, heel mooi uh, programma. Nou, dankjewel. Ga ik aan alle collega's die dit programma ook maken even doorgeven. Dat uh, ja, Gerrit dat vindt. Dankjewel, Gerrit. Oké, okay, graag gedaan. En okay. nog een fijne uitzending. Dankjewel. Tot uh, een, okay. een andere keer. Ja, tot een andere keer. Als u wil bellen, mag dat nog. 0800-1121. Olaf. Goeienacht, Olaf. Goeienacht. We hebben het over, uh, ja, over die, die ene jeugdherinnering die vooral is bijgebleven. Ik weet niet uh, of dat uh, um, ja, voor jou uh, uh, ook zo is. Ja, klopt. Er is er eentje die is me bijgebleven. Mijn uh, opa en oma hadden namelijk een, uh, een ontzettend groot huis midden in Leiden... Uh, Mijn opa was professor ging heel de wereld over en hij heeft er overal foto's van gemaakt. Nam overal gadgets vandaan en dat verzamelde hij op zolder. En vaak uh, gingen wij dan met alle broertjes, neefjes, nichtjes uh, uh, naar die zolder als, uh, als iedereen beneden was. En uh, daar hadden we de tijd van ons leven, want daar kwamen we dingen en foto's tegen die helemaal niet bekend waren bij ons. Mm -hmm. En uh, ja, dat waren foto's van, van metrolijnen in New York tot, uh, tot foto's van Alaska's, maar ook gadgets uit, uh, uit Japan en dat soort dingen. En um, ja, daar, daar zijn op een gegeven moment ook foto's van gemaakt, helaas uh, zijn mijn opa en oma tragisch uh, echt binnen een maand overleden. Het huis is verkocht en ik rijd er nog steeds nog wel eens langs en dan is dat het, hetgene wat me altijd weer naar boven komt. Ja. En, en wat was het? Was het een, een andere wereld voor je, waar je ook naartoe wilde? Nou ja, we waren allemaal jong en we, we wisten ook niet zoveel. En dan hebben we het over, de jongste was misschien drie en die, die mocht dan mee naar boven. En de oudste was twaalf. En ja, dat was gewoon onze, die zolder, dat was gewoon onze wereld. Alle ouders die zaten beneden aan de koffie en dat was allemaal maar saai. En dan konden wij met z'n allen naar boven. En ja, op die zolder, er lag van alle spelletjes, foto's. En dat was gewoon, ja, daar, daar, daar konden we ons gewoon van maken. En dat was zo apart en dat, ja, dat, dat is gewoon iets... Ik weet niet, als kind raak je daardoor helemaal voor gefascineerd en dan zie je foto's uit, uit het Amerika natuurlijk. Ja. En dan maak je daar beelden bij en dan, dan spreek je af dat je daar dan ook naartoe gaat en dat soort dingen. Dus dat is iets wat, uh, wat me altijd is bijgebleven. Ja. En uh, ben je naar Amerika gegaan? Nee, ah. nee nog, nog niet. Maar hij zit, hij zit er nog wel uh, in de planning. Ja. Maar ik, ik ben er nog niet geweest. Nee, dus dat moet nog even. Allemaal ja. Ja, ja, dankzij uh, opa die jou op dat spoor uh, gebracht heeft. Ja, ja, ik heb wel in mijn slaapkamer, Toen uh, tijdens het overleden zijn, alle foto's zijn bewaard gebleven. Hij heeft een fantastisch mooie foto van een, een kok die in een restaurant in Manhattan staat te koken. Die gooit er net een of ander eten de lucht in. Die foto heb ik later teruggevonden toen ik uh, 18 was ingeleid. Die hangt nog steeds op mijn slaapkamer. Ja. Dus dat is wat me nu nog uh, daaraan uh, aan die tijd herinnert. Ja. Plus dat ik daar af en toe nog wel eens langs ga. Ja. Mooi verhaal, dankjewel Olaf. Graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht. Mevrouw Snijder heeft ook gebeld. Dag, goeiedag. Ja, hier ben ik. Ja. Ja. Uh, wij waren een protestant christelijk gezin. Mm -hmm. En wij hadden dan veel boekjes van Van der Hulst. WG ja. uh, Van der Hulst. Van Van der Hulst, bijvoorbeeld uh, Oude Bram... Er was dan zo'n zo kindje, zo'n meisje, dat was een beetje van huis weg. En die liep daar te zingen. En er was zo'n hele oude, zielige man ja. die ze dan tegenkwam. En daar was iedereen bang van, maar zij niet. Hè? Zij ja. liep gewoon daar te zingen. En dan had je nog een boekje. Dat was Perke en zijn kameraden. Dat was ongelooflijk was uh, ja, emotioneel werd je ervan. Want dat was dan, een kind dat was in de, in de Eerste Wereldoorlog was het dan gewond in Vlaanderen. En dat was bij ons in Nederland met zijn opa. En dan waren er dan uh, vriendjes die kwamen met een boosje onder zijn raam. En dan riepen ze naar boven en dan had dat kind wat plezier dat die jongens daar waren. Mm -hmm. Maar op zeker momenten zou die dan meemogen en toen zei die ik heb geen benen. Nou, dat was natuurlijk vreselijk, vreselijk als je het las. Ja. En dan was er, maar toen, toen wij waren een gezin dat erg veel las. En toen ik uh, uh, nog klein was, ik kon nog niet lezen, dan las mijn vader mij voor. En dan was er een boekje van uh, twee broertjes in de sneeuw. Het heette, geloof ik, het huisje in de sneeuw. En die moesten, hun vader moesten ze dan brood en koffie brengen. En die verdwaalden in het bos. En dan was het, nou, dat was ook ontzettend opwindend. Want op een goed moment waren ze verdwaald. En hoe moesten ze nou naar huis? En mijn vader kon het zo mooi voorlezen. Dan ging ik absoluut huilen. Ja. En dan kwam mijn moeder erbij en die zei, hé, doe je dat nou weer? Maak dat kind toch niet altijd aan het huilen. En dan zei mijn voeder, mijn vader zei dan, ja, maar ze wil het zelf. Ze wil het zelf. Ze wil iedere keer, wil ze, het, ze het weer horen. Dat was natuurlijk ook zo. Ja. Want dan was je dan helemaal van onder de indruk. En toen nog was ik later, toen was ik een jaar of tien, elf. En toen had ik een zusje, die kon nog niet lezen. En je ging toen nog niet zo gauw naar school, hoor. meestal pas met een jaar of zes. En iedere keer als ik uit school kwam, dan stond ze al klaar thuis met een boek voorlezen. Nou ja, dat deed ik ook wel een poos. Maar toen na een poos dacht ik, nou ja, weet je wat, ik zeg, ik zou jou wel lezen leren. En dat deed ik. En dat leerden ze ook. En toen gingen ze met zes jaar naar school... En toen was de juffrouw daar, die vond dat helemaal niet leuk, die was boos op mij. En die zei, dat, dat kind verveelt zich ongelukkig, want dat kan al lezen. Maar ze is wel altijd een lezeratte gebleven, de hele leven lang. Altijd nog s'avonds in bed en altijd met een boek. Maar ja, zo was het hele gezin wel. Mm -hmm. Ik ook, want ik ben nou 87. Ja. En ik kan niet meer zo heel goed zien, dat hoor ik dus straks van die andere mevrouw. Dan moet je wel eens met een vergrootglas en met een hele goede bril. of een uh, daglichtlamp. Ja. Anders kan je het niet meer kun je het niet lezen. Nou, maar... wat, wat, wat zij zei was dat ze dus een, een elektronisch boek heeft. Dan kun je dan elektronisch kun je daar dan dat, vervolgens. Ja. Uh, ja, het, is, het is een klein computertje, kun je dat uh, min of meer lezen. Ja, er zijn alle mogelijke hulpmiddelen tegenwoordig hoor. Dat is fantastisch. Echt ja, maar dat is heel fijn. Want uh, ja, als je niet meer kan lezen, dat is heel erg. Ja, nou volgens mij zijn de boeken van de, van de Hulst ook best nog wel via de e-readers te lezen. Dus als u ze nog een keer wil herlezen... Oh, dat denk ik ook wel, Dan kan ja. dat vast wel, ja. ja. Nou, ik heb er nog een paar ook staan hier. En die zijn ook meestal niet zo klein gedrukt, hè. Want het zijn kinderboeken, ja. Dus een kind moet het dan ook vaak kunnen lezen. En dat kan ik ook nog wel, als ik maar goed licht heb, dan lukt dat ook wel, hè. Maar uh, ja, daar waren we altijd zeer... Maar ik vind het onenig programma. Want ook die pigel mee, dat hadden wij ook. Hè? Ja. En sprookjes natuurlijk. En ja, het grappige is dat bijna allemaal oude mensen opbellen. Maar ik kan dat zo goed begrijpen. Het, het gaat over de jeugd. En uh, daar willen we daar niet allemaal naar terug uh, verlangen zo'n beetje. Dus wellicht dat daarom uh, deze mensen ook vooral bellen. Het is ontzettend leuk. Nou, dank u wel. Ja. Gaan we ja. nog even door. We ja. hebben ja. nog een paar minuten. Dank u wel voor het bellen. Ja. Ja. Mevrouw Snijder. was dat. Want, um, uh, ja, nog een, een paar minuten. En ik zie dat we nog een paar bellers hebben. Dus we gaan snel naar Corrie. Dag Corrie, goedenacht. Uh, goedenacht met Corrie. Hm. Uh, ik heb nog herinnering van voor de oorlog. Toen met gingen we met Prinsjesdag altijd kijken. Mm -hmm. Met z'n We stonden op het toernooiveld bij de bocht. Ja, de, de bekenden die weten wel hoe de, de stoet gaat. Ging zo achter het uh, voorhout hout om. Dus en, uh, bij een bocht uh, rij je dikkerst natuurlijk. En er was een paard, een politie te paard. Nou, dat moet nood geweest zijn. Dat kan niet anders. Want die sprong van achter de mensen over de mensen heen. Zo op de weg van het toernooiveld. Mijn broer en ik hebben het er nog wel eens over. Ik heb het nog eens aan de politie gevraagd. Ja, Reteur. Ja. Die wisten dat natuurlijk niet meer. Nee. Maar dat moet een angst geweest zijn, of er moet iets bijzonders, want anders gaat een politiepaard niet over de mensen heen spreken. Nee. We rijden vier rijen dik. Ja, dat, dat, dat is je iets, nooit. iets indrukwekkends geweest. Lijkt me zo'n zo groot uh, paard. Wat dan was u er heel dichtbij? Wij stonden de, in, bij die bocht. Ja, hè, over ons heen sprong niet heen. Niemand geraakt. Nee. Heel wonderlijk. Echt heel wonderlijk. Ja, dat is heel wonderlijk. Heeft u daar een angst voor paarden aan overgehouden? Oh of... nee, joh, helemaal no? niet. Oh. Nee, we waren helemaal niet bang, we waren niet geschrokken ook. Alleen, je ziet, je ziet hem nog gaan. Ja. Ja. En het, het jaar daarna toch gewoon ook weer gegaan naar Dat weet ik uh, niet meer. Toch? Of het nou, toen er de, de, de, de, de, de, de oorlog was, weet ik niet. Want toen kwam het de Gouden Koers niet meer. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee want het was voor de oorlog, dat weet ik wel. Ja. Met melomientjes zat erin. Uh, precies, en uh, ja. volgens mij was de Gouden Koers en er nog wel. Er was nog wel iets niet? leuks bij, dat heb ik nog niet verteld. Vader had uh, zo zij gebakken. Maar dat was niet een beetje mislukt, maar een beetje hard geworden. Mm -hmm. En dan zegt diezelfde broer, die zegt ineens waar hij het vandaan haalt, weet ik niet. Oh vader, we zijn de dum-dum kogels vergeten. <laughs> <laughs> dat is vast een, een kreet die nog vaak in de familie gebruikt is. Nou ja, de familie is niet groot meer, ze zijn nog met z'n tweeën, maar dat maakt niet uit. Nee. Maar het werd wel gehaald, ja. ja. De Prinsjesdag van Corrie. Nou, leuk ja. verhaal en, en spannend ook met het paard. Dat ja, uh, lijkt me eng ja. mee te maken, maar u heeft er niks aan overgehouden. Nee, gehouden. Nee, nee, nee, nee, niks. Dank u wel voor het bellen. Ja. Goeienacht. Graag gedaan. Kazeloena en Rits, ja veel verhalen krijgen we te horen over de jeugd. Want daar hebben we uh, toe opgeroepen om ja, die, die ene herinnering van vroeger. Um, wat is bijgebleven? En wellicht heeft het wereldbeeld wel uh, beïnvloed: dat, dat, dat ene beeld wat u uh, van vroeger overgehouden heeft. Haniet, heb ik aan de lijn. Goedendag. Ja nacht eigenlijk, hè. Ja. Uh, ik bel omdat ik uh, met om stijgende verbazing heb zitten luisteren naar een mevrouw die uh, enige dingen voor mij was. En die het over de oorlogsdingen had en het boek voor de jeugd. Ah, Carla. Het ja. van Carla. En wat ligt op mijn nachtkastje? Het boek voor de jeugd. Het ligt ook op uw nachtkastje? Ja, mijn vader uh, was Jood. Mijn moeder was katholiek en die is dus met mij thuis achtergebleven. Mijn vader is nooit teruggekomen. En ik heb dus uh, dat boek voor de jeugd hier liggen. En daar staat in, voor jeetje paas in 1941, van pap en mam. En uh, dat is de enige herinnering. Uh, ja, ik ben een beetje dus uh, zo geschrokken van alles. Dat is de enige herinnering die ik eigenlijk uh, daaraan over heb gehouden. Dat boek ligt naast mij, ik kijk er regelmatig in. Ja. En volgens mij is het hetzelfde boek als de mevrouw die uh, een aantal uh, dingen voor mij hierover vertelde. En ja. ik heb precies diezelfde herinneringen. Ja. En ik ook, ik lees daarin en de, ja, dat, dat, ik moest dat gewoon even vertellen. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat u dat leest om, omdat het zo speciaal voor u is. Zit ja, daar, zit daar een speciaal iets deel. in? Ik ben, ik, ja, goed uiteraard, ik ben inmiddels dus, ik ben van 1931. Dus ook uh, praktisch stachtig over een paar weken. En uh, ja, een, een, een heel leven achter me natuurlijk met kinderen. En, en veel gelezen en gestudeerd. en, en Nou ja goed, ja. mijn man was huisarts. Dus, maar het gekke is dat boek heeft me altijd vergezeld. Ja. Het wel is gewoon, dus gewoon, nou ja goed, je hebt een heel leven achter je met, met heel veel zaken. En je denkt hier ook niet zo gek vaak aan terug. Ja. En dan komt er plots en komt er dit beeld voor je. En dan zie je dus alles van vroeger... En hoe dat was en wat er gebeurd is en wat die oorlog meegebracht heeft en, en nou ja, voor veel verdriet en ellende gezorgd heeft... Uh, zie je dan voor je. Ja, Nou had ik het met Carla erover. Um, oh, was dat was dat Carla? Ja dat was Carla. En, ja. en um, had het over of het ook een soort, soort leidraad is. Want zij zei van nou ik heb zo'n beetje 90% van alle boeken die in, in ja. het boek voor de jeugd genoemd wordt. Heb ik ook gelezen. Ja dat klopt. God, want uh, je ook? Daar, daar staan dus sprookjes in van andersen tot boeken. Ja ik zie Anton Code, Conscience, uh, Samuel Falklands. Uh, je kunt je ook gek niet bedenken. En het is iets, uh, die heb ik ook allemaal staan. En die heb ik ook altijd weer allemaal mijn kinderen en de kleinkinderen. Ze weten waar het plankje van de oma is. Alleen dat ene boek ligt bij me, omdat daar dus, uh, nou ja, de authentieke handtekening van mijn vader in staat. En uh, ja, goed, uiteraard, hè? Ja. Er staan ook heel veel gedichten in en het is natuurlijk een beetje achterhaald. Het is inderdaad in 1938 uitgegeven door de Nie uh, Amsterdamse boek- en courantmaatschappij. Ja. En ik denk dat, het, uh, dat we over hetzelfde boek praten en dat, dat we dus met dezelfde herinneringen rondlopen. Dat denk ik ook. En dat ja. boek kan ik me voorstellen dat wat u zegt, want daar staat um, ja, die herinnering aan uw uh, ouders in, ja. dat dat boek niet door uw kleinkinderen gelezen mag worden. Nou, ze mogen erin kijken, maar ze vinden dus uh, de uiteraard, uh, de manier van schrijven ouderwets. alleen de tekeningen. En staan een paar prachtige dus uh, kleurplaten in. Het is ook helemaal compleet. En er staat bijvoorbeeld het, het Pinocchio en, en nou ja, goed. Kunt zo gek die bedenken. Alles staat erin. En ze ja, ze lezen er af en ze kijken erin. Het is een, een rood linnen gebonden boek met een uh, ja, goed een. een uh, een vogel waarvan ik zelf zou zeggen: het is de vogel Phoenix die, uh, die aan de buitenkant erop staat. En ik uh, zou het grappig vinden als uh, die mevrouw dezelfde herinneringen had. Ja, nou, zo, ja. Te, zo te horen wel. Nou, zij zei ze ook: ja, denk o, misschien raar, met het heb is haar Ja, ik heb met haar gesproken in, in de uitzending net. En... Ja, dat wist ik dat ja. dat ik hoorde. En toen zei ze iets, en ik, misschien wat raar om te vragen... maar ze zei ja, het liefst zou ik het gewoon, uh, als ik ben overleden, zou, zou ik het meenemen. Ja, dat... bij wijze van spreken. Ja. Want uh, ik heb dat met veel van deze boeken waarvan je denkt... wat gaat er later mee gebeuren, hè? Mm -hmm. Ik ben dus, uh, nou ja, sinds een klein jaar weduwe... en uh, dan ga je dus toch meer uh, over dit soort dingen nadenken. En inderdaad, uh, is dit iets wat, wat, uh, wat je zo dierbaar is... en wat een ander, uh, ook je eigen kinderen toch zich niet helemaal mee kunnen voorstellen? ook voor hun lichte oorlog natuurlijk ver achter, achter ze hebben hem niet meegemaakt en dus nee. euh, het zijn allemaal kinderen die in de in de jaren 60, 70 geboren zijn, dus logischerwijze. Hè? Ja, dus wat dat betreft zou ik zeggen, ik wil het ook graag meenemen. Ik weet niet of dat nou het, het, het ultieme is, want ik ja. denk dat er altijd wel één is die dus, de, dus het sentiment dat erachter zit begrijpen zal. Ik heb dus kinderen, met name één die, uh, die historicus is, dus die, die uh, ja, die dat... daar dus toch wel begrip voor hebben. Nee, dat denk ik niet, maar... Nee. Uh, nou, laten we hopen dat het een, een mooie plek uh, kan het vinden. Het zeker een plek krijgen in, uh, in het huis van, van onze kinderen en ik hoop dat uh, uh, ik zal ze maar Carla noemen, dat ze luistert en uh, dat ze het heel leuk vindt, dit verhaal. Vast wel. Dank u wel voor het bellen. He? Handeer, ja hoor, was dat. Ja, zijn uitzending. Ja, Dank u wel. Die zal afgelopen, we is afgelopen nog 20 seconden. He? En dan uh, zijn we klaar met met voor vannacht. Dank. Um, straks, uh, de nacht klinkt anders per de collega's uh, van de Vara. En morgen is er weer een, een nieuwe Kazuna zomereditie En dan mag u ook in het tweede uur weer bellen. Gastheer, morgenavond is Nathan Vecht. Dat was me weer een genoegen. Graag tot, tot uh, de volgende keer.